Hamas en Houthi-rebellen uit Jemen hebben vorige week gesprekken gevoerd om hun acties tegen Israël te coördineren. Dat melden meerdere bronnen. Er zouden ontmoetingen zijn geweest tussen Hamas-leiders en de rebellen die uiterst zeldzaam zijn. Houthis voeren al maanden beschietingen uit op schepen in onder meer de Rode Zee... die een link hebben met Israël. Ze doen dat naar eigen zeggen om de Palestijnen te steunen. De Houthis hebben hun aanvallen de afgelopen weken opgeschroefd... ondanks een internationale militaire missie in de Rode Zee... onder leiding van de Verenigde Staten. Shorttrekker Jens van het Woud heeft op het WK in Rotterdam zilver gewonnen op de 1500 meter. Hij kwam als derde over de streep, maar won, schoof een plek op omdat de Koreaanse winnaar een straf kreeg. Van het Woud schoof daardoor op naar plek 2. Bij de vrouwen was er geen Nederlands succes. In de halve finales werd titelverdedigster Susanne Schultink onderuitgereden. Omdat ze op de vierde plaats reed werd ze niet toegevoegd aan het finaleveld. De kerktoren van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum heeft na 177 jaar weer een kinderklok. Het kinderklokje van Loppersum werd geluid als een jongere overleed, maar het werd al in 1847 verkocht. De klok is gisteravond op het Marktplein van Loppersum gegoten door een klokkengieterij. En vanochtend is hij onder grote belangstelling van Dorpsbewoners uit de mal gehaald en met een de toren ingehezen. Het weer droog met soms wat zon. Bij een matige noordoost wind is het een graad of 10. Vannacht kan in het noordoosten wat mist voorkomen. Morgen begint de dag in het oosten nog droog. Vanuit het westen trekt er dan een regengebied over het land. En morgen wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Om het derde en laatste uur mee te beginnen... Dan Hartman en We Are The Young. Ja, Dan Hartman, die van Relight uh, My Fire. Kennen we uiteraard allemaal nog die hele grote disco hit uit de jaren 80. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Zonnig Zandvoort. En uh, uiteraard ook de muziek uh, het komende uur, maar dat uh, niet alleen. We hebben Joost uh, nog die de boel uh, voor ons uh, in de gaten houdt... en hij heeft nog wat uh, berichten over uh, informatieavonden die volgende week uh, gaan uh, plaatsvinden... En verder hebben we zo dadelijk, zo rond uh, kwart over vier, uh, de pit Reports. Maar eerst gaan we nog één plaat draaien en dan gaan we weer naar Duitsersveld. Want uh, daar zit Piet Pijper bij de wedstrijd van vandaag: SV Sanford tegen de Rijgenboys, waar het 2 tegen 1 stond. Ja. Ja. Yeah. Yeah. Hey, veel te laat opgestaan.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 Borst altijd vooruit en hou dat hoofdje van je cool En ik ben niet op zoek, maar net als Russische roulette Maak jij het spannend, raakt me goed Kunnen de dingen nog niet haken? Porsche, moet eens schudden uit je pollypop. 4, 5, he, die mensen doen eruit. Laat ze dit hard voor de jullie boeken, Ik doe alles op gevoel. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben, maar mama voelt dit goed. En ik weet, het is cliché, maar het is waar. Ja. Er zijn pieken en er zijn daden, en het duikt het wel kapot. Het is misschien makkelijk praten, maar ik voel gewoon. En dus zo gebeurt dat natuurlijk heel vaak. Ronny Flex uh, met uh, Fleming en uh, Zoe Ran En uh, alles op gevoel. We gaan weer in het Duintjesveld naar uh, Piet Pijper. We, we, we hebben in het vlaten, Piet. Uh, toen stond het uh, 2-1. Als eerste is daar verandering in gekomen. Nee, er is geen verandering in gekomen. We zitten inmiddels in de 76e minuut. Santor heeft net uh, twee keer gewisseld. Uh, Cayenne Lok is eruit. En uh, Raymond Lagenbrug is eruit. En er gekomen zijn uh, Salim Tertoet. En. Uh, dekstakken. Dus we hebben een apel en een verdediger vers erbij. En het spel gaat er over en weer. We hebben weinig kantjes. We moeten wel heel erg alert zijn, want dat, dat Rijgen Boys doet er natuurlijk alles aan om hier toch die gelijkmaker uh, eruit te halen. Maar we staan goed te verdedigen. Koel staat achterin midden en die doet dat uh, bijzonder uh, succesvol tot nu toe. En ook... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Het een situatie voor het doel van Zandvoort. En, uh, ik zit hier aan de kant waar de dreigerboys uh, langs het veld zitten. Dus die schreeuwen om een penalty, maar de scheidsrechter zag gelukkig dat er gewoon niks aan de hand was. En we gaan door, Zandvoort over de middellijn nu, naar voren. Maar, maar de dreigerboys komen toch wel gevaarlijk op moet ik zeggen. Dat stemt mij nog niet helemaal tevreden als clubman. Het is er aan de hand, uitbal midden van het veld ongeveer, middels 77e minuut zijn we weer rijgen, boys. Oh, oh, oh, oh. De paal, de bal op de paal. Kiepen gepasseerd. Daar komen we goed weg, is voor zandvoort. Maar de druk blijft groot. We komen er weer aan. Een minuutje verder, maar dat is een gevaarlijke bal op de, de paal. We gaan door. Ga door Ricardo. Heel goed. Uitbal aan de lange zijde, aan de kant van Steniging zandvoort ingooid. Dan vrije trap. Ongeveer een 5 meter vanaf het rans strafzoekgebied. Voor de reiger boys. Nou, blijf maar even in de lijn. Ik hoop niet dat het fout gaat, maar het is wel spannend. De aanvoerder gaat uh, zich klaarmaken om de vrije trap te nemen. Hele, alle spelers staan uh, in het strafselgebied. Het gaat afstand bepalen. En de nummer drie mag zich klaar voor deze vrije trap. Dat gaat hier zo komen. Spannend. Spanning is te snijden, maar laten we het beste van hopen. Daar gaat het gebeuren. Daar komt de vrije trap. En de vrije trap is afgeslagen. Voorlopig hebben we eventjes rust. Dan gaat een dieptebal meteen door op Fernando Lewis. Uitval van Zandvoort. Zandvoort blijft aan de bal. Er loopt met de aanval mee. Daar gaan we weer. Het blijft voorlopig nog 2-1. We zijn in de 80e minuut. Ik stel voor om het even hierbij te laten en uh, op een ander moment zo terug te komen. Zodra er het is, meld ik me. En, uh, is dat goed? Ja, helemaal goed uh, Piet. Dank je wel voor okay. dit moment. En uh, ja, mocht okay. er wat uh, veranderingen komen, dan neem je zeker nog een keer uh, de uitzending in. Oké, okay, heel fijn. Oké, dank je wel. We hoorden het net hè, van uh, Piet, uh, momenteel uh, nog steeds uh, 2-1 uh, daar op uh, Duintjesveld. Spanning alom en uh, laten we hopen dat uh, SFSF in ieder geval uh, vandaag uh, de mooie winst kan behouden hier uh, thuis. Zal we weer lekker zijn ook voor uh, de stand in de competitie. We gaan zo dadelijk uh, pit reporter met uh, René Lawson. en in die pit report wil ik het uh, met name even hebben over uh, zijn uh, raceklasse, de Youngtimer Touring Car Challenge die er weer aan gaat komen. Dat uh, doen we straks na deze van Koen de King. De, de remix van de single van Koen de Keng. Dat was FM Race Radio, Pit Report. Report. En we gaan weer naar het Beverwijkse toe, naar het theater van de Autosport. En daar oh, ja. aanwezig, ik hoop niet meer zo verkouden als op het uh, filmpje Renault Loosen. Nou, uh, nog steeds wel een beetje. Nou, ja, ik hoor, ik, ja, hoor ja, het, Aya. Je, ja. he? je hoort hem. Ja, ik hoor hem zeker. <laughs> Hoe is het? <laughs> ja, nou ja, buiten dat ik een beetje verkouden ben, uh, gewoon uh, druk. En uh, we gaan lekker door. En uh, er gebeurt van alles. Zeker. Het is een prachtige week van de autosport geweest natuurlijk. Ja, ja dus, de bootjes uh, uh, trouwens ook aangevuld uh, weer voor uh, de gasten. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dat is altijd mooi als je een filmpje vraagt, jongens. Ik heb koffie nodig. Dan komen de team met koffie. Dus oh, oh, dat, is dat is mooi genoeg. Dat is mooi. Nou, Renalf, fijn je weer te spreken. Even een ja. rustweekend voor de Formule 1 natuurlijk. Ja, nou ja, rustweekend. Dat nee. uh, verhaal van Horner Dat gaat natuurlijk gewoon door. Hè? Hey, het blijft toch wel, ik, ik vind het nu al echt de mooiste soap van, uh, van Nederland. Hoor. We, daar daar ja. kunnen we later een soap opera over gaan doen. Ja, het is, het is nog steeds niet rustig daar. Nee. Het is nog steeds een hoop ellende. Dus uh, ja, we gaan. We gaan het allemaal wel een beetje zien wat er gaat gebeuren. Of hij in Melbourne wel, of dat hij in Melbourne niet bij is. Maar uh, ja, die, uh, die vrouw waar het allemaal om gaat... die heeft kennelijk toch niet meer eens geweest wat er allemaal gebeurd is. En die is weer een advocaat in handen genomen. En ja, het is daar nog steeds niet stil. Maar nee, ja. weet je wat het uh, raar is aan uh, dat uh, verhaal? Dat <laughs> het is zeker een verhaal. Maar uh, ja, dus, er kwamen op een gegeven moment berichten naar buiten. Hè, want zij uh, stond op uh, non-actief of... Uh was ontslagen ja. of zo. En, en ze zou een zakje met geld daarmee uh, gekregen hebben. Uh, uh, 1 miljoen uh, euro of dollar... Ja, ja, ja. Maar ja, ze is kennelijk niet meer eens. Te weinig, ja. dat ja, ja, hey, Ik denk dat er veel meer speelt als wij denken. en uh, Kijk, zolang zelf Red Bull en ook alle anderen niet uh, gewoon met een statement erbuiten komen, jongens, dit is het geval, dit is aan de hand, ja blijft iedereen toch wel een beetje gissen. Want we hebben natuurlijk allemaal geen idee wat er aan de hand is. En het, het wordt allemaal binnenkamers besproken. Maar ja, goed voor de autosport of goed voor, nou laten we het zo zeggen, goed voor Red Bull is dat natuurlijk niet. Nee. Ze staan, staan 10-0 voor. Natuurlijk op de andere teams. Als je gaat kijken wat ze aan het doen zijn. En dan ga je zelf intern ga je er een rommeltje van maken. Niet zo slim. Niet zo, niet zo heel erg slim eigenlijk. Gewoon. Nee, mega puinhoop om het zo ja, me Mega te zeggen. mega puinhoop binnen het team. En uh, kijk, en dat, het mooiste wat ik altijd vind daarvan. Is dat uiteindelijk dan uh, nog veel meer geruchten gaan komen. Van uh, Max gaat naar Mercedes. Nieuwe gaat weg. Uh, die gaat weg. Uh, Jos heeft er wat mee te maken. Ja jongens, we weten helemaal niet wat er aan de hand is. <laughs> het is wat eigenlijk belangrijk is. Dat is dat die, uh, die Red Bull blijft winnen. Dat is het eerste wat belangrijk is. En dat ja. is gelukkig. Dus nou ja, uh, misschien wordt uh, Jos de Bos uh, daar uh, bij, uh, bij ja, uh, Red Bull. Ja, ja, ja, geen idee. Nou ja, Jos heeft het veel te druk. Hè? Want die is op het moment natuurlijk uh, heel druk aan het rally rijden. En hij heeft net een rally gewonnen in België. Oh, en uh, hij staat dan weer klaar voor de volgende. Dus uh, ja, die, die houdt zich ook uh, nog wel een beetje achter stuur bezig met andere dingen gelukkig. Ja. En dat is ook goed. Dat is ook lekker als je dat kan. Ja, toch? Ja, jij bent ook heel uh, lekker bezig. Want ik wil het even over jouw rally. Uh, klas hebben de Youngtimer Touring Car Challenge. Want uh, ook in het filmpje gaf je aan vanuit gaat er weer aankomen en dan heb je heel veel voorbereidingen aan uh, natuurlijk uh, Rendel. Ja, Wat kan je daarover vertellen? Want ik zag uh, wel bij uh, de diverse data die er uh, op de website stonden volgeboekt, volgeboekt, volgeboekt. Dus, ja. dat is goed nieuws ja. in ieder geval. Dat is goed nieuws. Ik zit met de race serie uh, serieus vol dit jaar. Uh, uh, Spa Summer Classic. Ja, dus ze noemen het de Summer Classic. Het is eind Het kan sneeuwen in Spa dan hè? Dat ja, is een eeuw hè? Ja. Maar ze noemen het nog steeds de Spa Summer Classic. is uh, 25, 26, 27, 28 april in uh, Spa-Francorchamps natuurlijk. Uh, dat is een, uh, ja, een, een evenement met alleen maar historische autosport. En er zijn geloof ik totaal uh, uh, iets van 11 verschillende race-series aanwezig. Dat betekent dat er serieus meer dan 600 raceauto's daar op het staan. Dus het is een prachtig evenement elk jaar. En uh, wij zijn er ook aanwezig met uh, de Youngtime Challenge. -ik, ik heb uh, 72 auto's aan. Stad. ja echt? Ja, dus het is een serieus, serieus vol veld. Met ja. grote kanonnen erbij. Ja, het is iets meer dan twintig uh, Formule 1 autootjes. er zijn er gewoon 72 weggaan. Ja, wow. ik, ik zou zeggen tegen de mensen... wil je eens een keer mooie autosport zien? Want er zijn nog veel meer mooie series. Kom naar Spaar, want het uh, evenement is gratis te bezoeken. Dus het uh, kost geen kaartje. Je moet alleen geloof ik wat betalen om je auto te parkeren. Maar dat is daar in die bos ook niet zo heel erg duur. Ja, gewoon te komen kijken. Want het is uh, drie dagen... Uh, vier dagen eigenlijk zelfs, want uh, op donderdag worden allemaal trainingen verreden. Uh, vier dagen uh, echte historische autosport. Uh, tien keer zo groot als de historische Camp op Zandvoort. En echt, er staan de mooiste, mooiste auto's aan de stad. Nou, zetten we in je uh, agenda het weekend ja. van uh, Koningsdag is dat, hè? Zeg ja, maar, Koningsdag. Uh, dus ja. Je, kan kiezen, je kan kiezen of met een oranje petje op... op de tribune in Spa of met een oranje petje op. Uh, waar, waar, waar hebben ze dit jaar? Ik heb geen idee welke is dorp. Waar ze heen gaan? Uh, we gingen zo ook weer heen? Emma. Emma. Ja, nou, nou, ik weet niet, maar dat is echt. Dat, Hé, hey, dat van hieruit, dan spaart net zo ver weg. Is, is waar, is waar. Nou ja, nee, dat gaat een heel mooi weekend worden. Ja. Met, uh, maar hoe doe je dat nou? Want het is. Uh, de, de, ja, jij uh, zit dan in, uh, in de organisatie. Hè? Het is ja. ook uh, helemaal door jou opgezet, die uh, Jan Time ja, Tonic nou, Tennis. Dus? Die, die serie bestaat al sinds 1993. En uh, ik doe het nu de laatste. Moet ik moet even niet gelieren 11, 12 jaar. Ja, ik organiseer de wedstrijden. Dus ik, ik zorg dat er gewoon eh, op een evenement eh, jongens uit heel Europa uiteindelijk kunnen rijden met hun auto eh, eh, bij mijn serie, we, onze serie we, zijn serie. we zijn geen kampioenschap. We organiseren losse wedstrijden op de mooiste evenementen eh, dit jaar. En eh, doen we eigenlijk al het laatste 10 jaar zo'n beetje. Ja, en die mensen die komen uit heel Europa, wat? zelfs uit Australië en uit Amerika om eh, in mijn serie te racen. Dus dat is heel erg leuk. En uh, ja, ze kunnen het eens wat kunnen winnen. Nou, je hebt het op het filmpje gezien uh, van die prachtige bekers die we zelf laten maken. Uh, heel kleurrijk. En uiteindelijk is het eens wat ze willen is gewoon met hun klassieker heel erg hard auto rijden. En dat, dat doen ze dan ook. Dus dat is het belangrijkste. En zo zijn er ook nog andere series. Het enige waarom wij zo populair zijn, het zal wel mij, uh, iets met mij te pakken hebben, ik heb geen idee. Maar we zitten dit jaar, uh, ook op de Red Bull Ring, uh, gaan we heen. Uh, we komen naar Zandvoort natuurlijk in, uh, in juli. Uh, met twee, uh, twee volle velden van 50 auto's. Uh, ja, zitten we gewoon stampje vol. Uh, en uh, ik blijf zelfs elke dag aanvragen krijgen. Maar kunnen we bij je rijden? Kunnen we bij je rijden? Dus ik denk dat het concept op een of andere manier uh, werkt. Ja, <laughs> ja, dat is zeker. Ja. En, en ja, nou ja, voor de mensen die het niet weten, ik heb het al uh, een paar keer gezegd als je met de pit report in de uitzending bent. Jij ja. bent van uh, Auto Passion BV Ja. En uh, ja. Nee, je hebt uh, nou een hele mooie winkel met allerlei mooie spullen voor uh, de echte race-liefhebbers. Uh, ja. En ik zag daarin ook een, een iets, althans dat meldde jij op uh, Facebook. Over een uh, IndyCar concept auto uit 2027. Heb je hem gezien? Ja. Ja, ik kwam het ook op internet tegen. En ik, uh, ik krijg het ook weer van klanten door. Heb je dat gezien, Rendel? Dan ga je kijken, denk je, joh, wat gaan die dan maken? Nou, ik vind het meer op een uh, Le Mans auto lijken... wat ze nu aan het maken zijn. Met een gesloten cockpit. En uh, dat hebben ze een beetje in IndyCar natuurlijk. Maar dit is echt een helemaal gesloten cockpit. Maar ja, wat er wel mooi is op... Uh, dit is uh, door, zeg maar, de organisatie naar buiten gebracht. Op die zijkant van die auto... en het moet dan een beetje gaan spelen... 2026, 2027 dit concept... ...staat Alonso. Ja, dan, dan springt natuurlijk de hele wereld er weer op. Ja, wat, wat Alonso in Indycar doen? Wat gaat daar gebeuren? Nou, het zou zomaar kunnen natuurlijk. <laughs> ja, of het een geintje van hun is, weet ik niet... ...maar de, ja, de, ook de strijping van de Spaanse vlag staat erop. Dus uh, ik heb uh, geen idee wat... Uh, ...en uh, Alonso zelf, ik heb geen idee wat daar nou speelt... ...maar uh, ik vind het concept sowieso heel raar... ...dat je een open formuleklasse bijna helemaal dicht gaat maken... Uh, dan kan je bijna met die auto dan allemaal doen, zeg maar. Uh, zo moet ik maar een beetje zien. Ja. Uh, het ziet er wel heel wild uit. De auto ziet er echt serieus wild uit. De mensen moeten hem even kijken. Be een beetje gevaarlijk, uh, zeg maar. Ja, nou ja, ik, ik had wel zoiets. Danger. Uh, ja, ik had wel zoiets. Hoe wil die coureur eruit komen op het moment dat hij op zijn dak ligt? Dat is wel een dingetje natuurlijk. Ja, uh, yeah. uh, hè? zeker. Dat, dat, dat vind ik dat is serieus nog wel een dingetje. Want er zit geen zijdeurtje in waar je door de buiten kan. En, uh, dus uh, het is een concept, hè. Het is neergezet. Maar dat dat naampje Alonso erop stond. Dat gaf wel natuurlijk wel weer dat iedereen zoiets had. Wat is daar aan de hand? Moet, eh, ik denk niet dat Alonso in 2027 nog in de Formule 1 rijdt hoor. Moet, dat uh, denk ik ook niet. Dus niet uh, nogmaals, niet doen, je weet het nooit dus, we gaan, we gaan het zien, we gaan het zien. Boer. Ja, daar hebben we hebben alvast de primeur hier op de radio, dus uh, helemaal <laughs> heel mooi. Rendel, ik uh, tot slot nog eventjes, want uh, dat, uh, de, de, ja, dat, dat las ik ook uh, met diverse berichten. En mij zegt het even wat uh, minder, maar uh, jij als uh, auto-expert kan ons uh, uit de brand helpen. Het uh, turbulente luchtprobleem, wat uh, bij de Formule 1 is dat, hè? Ja. Wat, uh, wat, wat, wat is dat? Wat houdt dat nou, uh, in? Het is heel simpel. De auto's, wat uiteindelijk het nieuwe concept wat ze nu hebben gemaakt... met in feite hoe de auto's zeg maar, gemaakt moeten worden... moest een beetje minder turbulentie achter de auto geven. Je moet zo zien, die auto's hebben zoveel downforce... en er zitten zoveel spoilers toestand op... dat er komt een hele rare wervende lucht achter die auto's. Zit je daar nou heel dicht op... Uh, met, uh, met, ...met een uh, vergelijkbare auto... ...dan uh, ga je alle neerwaartse druk op je voorwielen... ...dus uh, die wielen worden naar beneden gedrukt om grip te krijgen... ...ga je verliezen. En dat zie je voornamelijk... Uh, ...dan kon je vooral de laatste Grand Prix kon je dat zien in die hele snelle doordraaiers... ...als je geen grip op je voorbanden hebt, ga je rechtdoor. Dan is het gewoon klaar. Dus je zag dat al die kruis daar een beetje afstand namen. En uh, het schijnbaar is het nu zo dat de auto's zijn inmiddels alweer... ...zo ver doorontworpen dat... Uh, wat we eigenlijk de afgelopen paar jaar niet hadden. Dat die turbulentie zo verschrikkelijk erg was. Die was een beetje afgenomen. Waardoor je ja, zoveel closer kunnen racen. Nou op het ogenblik is het zo. Dat het toch wel bij een paar auto's weer zo erg is. Dat je er gewoon niet achter kan rijden. Ja, en dat, dat is wat in feite uiteindelijk de organisatie wil. Dat willen we niet. Want we willen close racen hebben. Ja. En dat gaat verdwijnen. En, uh, en ik weet zelf uit ervaring. Als je achter een auto zit. En er komt een rare lucht achter vandaan. In een Formule auto. Dan heb je het heel druk aan boord, kan ik je zeggen, erachter. Want dan gaat je auto opeens allemaal hele gekke dingen doen. Dus uh, ja, en we willen close racen. Je kan het heel goed zien. Die vuile lucht die hebben ze bijvoorbeeld in GP2 bijna niet. En die jongens zitten gewoon, ja, gewoon met een neusje in elkaars versnellingsbak te racen. En dat willen ze in de Formule 1 natuurlijk ook heel graag zien. Ja, dat moet toch ook te regelen zijn dan, als het bij de ja, Formule 2 wel hè? Ja. Het is heel simpel. Het mooiste is dat de beste ontwerpers ter wereld zitten in de Formule 1. En die weten altijd alweer wat binnen dat reglement te verzinnen... dat er dat eigenlijk toch weer een zootje achter die auto hoort. Want je wil die mensen zo ver mogelijk voor van je vandaan hebben. Ja, en dat, uh, dat is ook zo. En daar zat ik ook yeah. aan te denken. Van, nou ja, als het uh, goed gaat met die turbulente lucht, uh, waarom zou je ja, er dan wat aan veranderen? Dat is dus. ook gelachtig. Dat wil je natuurlijk gewoon. Als, ja. op, als ontwerper wil je dat. Want dan weet je zeker dat je niet zo snel kan wordt. Voor het publiek en voor de wedstrijden... Uh, ...is het uh, natuurlijk wat minder. Ik moet wel zeggen jongens... ...de Formule 1, je hebt het een beetje gezien... ...de laatste wedstrijd met Magnussen... Uh, ...het heeft nog nooit zo close op elkaar gezeten. Dat was een treintje, die kwamen ook niet meer van elkaar af, hè. En uh, dus uh, ik denk uh, dat het, uh, ja, het wordt wel weer heel groot gemaakt. Ik denk dat het uiteindelijk in de praktijk ook wel weer een beetje meevalt. Want uh, er wordt echt close gereest. Er wordt echt serieus close gereest. En, uh, en de Formule 1 is nog nooit, ja, Max is ver weg. En ze zeggen Red Bull is ver weg, jongens, het valt wel mee. We hebben het over 72 ronden. Hebben we het over, nou, we hebben het over uh, 18 seconden. Een halve seconde per ronde. Ja, zoiets. Ja. Ja, dus nou, dus, dus het valt echt het, dus mee, ja. Het valt echt wel mee. Vroeger was het 4, 5 ronden voorsprong. Dus daar hebben we het over. Uh, het, het, het, het, de eens het heel dicht op elkaar. Maar ze willen het eigenlijk nog dichter op elkaar hebben. Nou, ik zeg prettige wedstrijd. <lacht> dat wordt best wel heel erg moeilijk. Want het zijn allemaal boefjes. Zeker. Nee, <lacht> zeker weten, René. <lacht> en uh, ja, prettige wedstrijd, dat uh, hebben wij ook. Alleen, we moeten er wel midden, midden in de nacht voor het uh, bed uit uh, volgende week. Ja, ja, ja. Ik weet niet wat jij s'nachts doet, maar ik doe vaak andere dingen. Maar dan krijg je wel moeilijk uit, hè. Ja, ja, ja, als je slapen bedoelt dat... Oké, oké, oké, oké. Nee, maar... Ik, ik, ik, lig, ik lig dan op, op die tijd ik te dromen, hoor. Met een tropisch eiland met heel veel vrouwen om me heen. Maar ja, dat ja, is ja, ja. toch weer... Ja, die lachen. liep ook uh, bij een zaak langs. Uh. Dat vertelde je ook ja, al. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar uh, helemaal goed, uh, Rendel, We hebben weer lekker bijgebabbeld. Absoluut. Weet ik nog wat vergeten? Wat je even uh, wil nou, melden ja, nog? Dat we, dat we straks de 12 uur van Sebring hebben... met een hoop Nederlanders erin. Dat is toch ook wel belangrijk. He, we hebben toch een paar jongens die toch alweer rijden daar. Dus, uh, en uh, ze doen het goed uh, met uh, Dontje. Ik geloof dat die rijdt er een... Wie uh, rijdt er nog meer? Oh, ik moet even goed nadenken hoor. Nou ben ik het ook even kwijt. Ik uh, kan je ook niet helpen, dus... Uh. Nee, dat is ook niet. Maar ik, uh, ik heb het... Uh, nou, laten we het wel zo zeggen. dat uh, uh, Loek Hartog en uh, Joen Blekemolen hebben hun wedstrijd in de Porsche Carrera Cup en in de Lamborghini Trophy in Amerika gewonnen. Dat is ook wel weer goed nieuws natuurlijk. Ja. Nederlanders doen het uh, echt overal goed. En Jeroen gaat natuurlijk uh, die Lamborghini Super in Amerika. Hij rijdt het hele seizoen hè. En de eerste wedstrijd is hij al... Voor de eerste weekend is hij al derde en eerste geworden. Dus hij staat ook in de leiding in het kampioenschap. Nou, mooi. Nou, daar kunnen we mooi mee afsluiten, Rendel. Ja, daar kunnen we mooi mee afsluiten. Dus de Nederlanders doen het in de hele wereld nog steeds enorm goed. Zeker. Nou, dankjewel voor deze week. Fijne zaterdagavond. En we spreken elkaar volgende week weer. We gaan elkaar zien. Helemaal super. Ah, Oké, okay, dankje. Hoi. De Nederlandse groep Playdance was dat uh, met uh, Message to My Girl. Lekker achter die uh, uitgebreide Piet-report met uh, Renne Loss. Een beetje verkouden deze week, maar goed. We hebben weer uh, flink uh, kunnen babbelen over de autosport. Wat altijd weer leuk is zo rond en erbij kwart over vier. Valt ongeveer gelijk met het einde van de wedstrijd. En er is nog heel veel gebeurd, Joost, daar op uh, Duitsersveld. Want ik kreeg maar steeds uh, appberichten van uh, Piet Pijper. Van uh, 3-1 en toen in één keer 4-1. Dus... De eindstand van de wedstrijd tegen de Rijgenboys is 4-1 geworden. Als je nou weet dat in de, uh, uh, hoe heet de competitie op dit moment... de Rijgenboys uh, uit Herengewaard op de derde plek staan... en wij op de zevende plek, wij als SV in Zandvoort... dan uh, doen we vandaag goede zaken. En dat vinden we heel fijn uh, om te kunnen melden hier op de radio. Dus eindstand van de wedstrijd 4 tegen 1. Dan gaan we naar uh, dinsdag uh, 19 maart... want dan is er weer een informatiebijeenkomst. Ja, informatiebijeenkomst over het uh, nieuwe te vormen Badhuisplein. Dit uh, ja, eigenlijk is het nu een puist. Het, uh, het, het moet een mooie plek worden met nieuwe gebouwen. Ruimte voor winkels, horeca en woningen. En het plein zelf krijgt ook een flinke opknapbeurt. Inmiddels zijn de plannen ver genoeg uitgewerkt... om uh, ja, ze met alle interesseerden te kunnen gaan delen. Vandaar een uh, informatieavond op inderdaad dinsdag 19 maart. Als je naartoe wil... Dat kan. Uh, wel eerst even aanmelden via baddesplein Zandvoort.nl. Kan het om uh, 7 uur tot 9 uur in de haven van Zandvoort, strand en 9. Uh, hier kun je onder andere het stedenbouwkundig plan bekijken. En na de presentatie is de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het voorstellen van het nieuwe badesplein. Dus uh, ja, de gemeente ook is... Benieuwd wat de plannen voor u uh, betekenen. Ja. En uh, wat ze er zelf uh, van uh, denken, wordt ook met u gedeeld. Dinsdag uh, 19 maart de haven van Zandvoort. Dus dat is uh, bij het Bad Hesplein, daarna meteen de lopende beneden. Lopen, beneden hè? Dus vast paviljoen. De haven nummer 9 en dan uh, Bad Hesplein, Zandvoort.nl om je even aan te melden. 7 uur begint het. En uh, dat gaat wel een hele belangrijke bijeenkomst uh, worden hoor. Want uh, ze hebben net uh, de ijsselon daar. Uh, ook plat gegooid als een van de laatste gebouwen die nog daar stond. En wat herontwikkeld gaat worden, dat die plek ook die plek. En uh, ja, ze hebben de plan al gepresenteerd. En Sanfus Courant heeft er al een, uh, zeg maar een modelplan uh, hebben ze geplaatst... Hm. van uh, hoe het er zou kunnen gaan uitzien hè, als iedereen ermee akkoord gaat en dergelijke. En dat is dus uh, een van de dingen die uh, dinsdagavond gepresenteerd gaan worden... Wil je kijken hoe dat eruit zou kunnen gaan zien... dan uh, moet je even in de Zandvoortse Courant kijken... of op de website van de Zandvoortse Courant. Dan vind je daar meer informatie over. En ook op Facebook wordt het bericht uh, massaal gedeeld trouwens, uh, Joost. En het uh, opvallende is dat er uh, ja, wel tientallen uh, reacties uh, zijn. Echt tientallen. En uh, nou, de mensen die spreken allemaal schande van uh, de plannen. En dat zou ook met de, met de windhoek en dergelijke... zou het ook allemaal te maken hebben. Maar uh, ik verwacht wel dat er heel veel gebabbeld gaat worden... Uh, uh, op die avond. Uh, wat mensen vinden van uh, de plannen... zoals ze nu uh, gepresenteerd gaan worden. Dag Fred. Goedemiddag. Goedemiddag. <lacht> Welkom. <lacht> Box. Oké, okay, nou uh, straks Fred. Gaan we ook uh, nog even mee babbelen. En uh, dankjewel weer uh, Joost voor uh, even de... Uh, de, de informatie over de informatiebijeenkomst. Zo zeg ik goed. Jawel. Hele mond vol. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Na vijf uur entertainment viel Fred. Hij is er gelukkig weer en hij is de commissar. En TV-Funk, dan läuft het niet. Tja, sie war jong, des hert so rein und weis. En jede Nacht hat ihren Preis. Ze zegt, To the sweet, you kept rap to the heat. Ik verstehe, ze is heiß. Ze zegt, Bet you know, I miss my fucking friends. Ze Jack Jack, Joe und Jill. Mein fucking verständnis, ja, dat reicht zo. Not. ik überreiß, was hier is ziel. Ik überleg, bei mir, ihr Nasen spricht dafür. Wäre het nicht niet nog rauch? Die Special Races sind ja bekannt. Ik ich meint, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort Singers er. Radine, u Yeah, I'll come inside give Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang Sie rappen hin, sie rappen her Dazwischen kratzen, sap die Welt. Dieser Fall ist gern, lieber Herr Kommissar Auch wenn Sie anderer Meinung sind Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren Kennt halte jedes Kind jetzt, das Kinderlied. nicht dumm, oh oh oh Schau, schau, der Kommissar geht um, oh oh oh Er hat die Kraft und wir san gerne und dumm Und dieser Frust macht uns stumm Nou, doen hè, zingen. Hè? Zo, zo kan je wel naar het Songfestival toe, waar ik bijna zeggen, als, als je zo uh, kan zingen. Joost, Joost mag het weten wat het allemaal gaat worden. Oh ja, Joost zit er ook bij. Joost ben jij dat, die dat uh, gaat zingen uh, voor ons op het uh, Songfestival, net Ja, dat ja, is een leuk zijspoor, op. Ja, ja, ja. De kleine, hè, zullen we maar zeggen, nou, wat vinden wij ervan, van uh, dat uh, Europapa? Ja, die mooie, die mooie blauwe jas met van die gevulde schouders. Die, ja. Heb je gezien? Ja, ik heb hem ook naakt gezien uh, trouwens. Nou, naakt ben ik niet zo. Uh, nee, maar sorry, Joost, Joost Klein hadden zijn naakt uh, op Facebook gezet. Maar toen had hij diezelfde brede schouders. Dus oh, zo nee. is hij gewoon gebouwd. Uh, ja, uh. <laughs> nou ja, je bent er weer, Fred. Zonnetje ja, we mee, meegenomen. Ja, lekker hè he? ja, ja, ja, heb nou, je goed, goed gedaan. Goed. Dus uh, nou, wat gaan we allemaal doen uh, vanmiddag na vijf uur? Lekker muziek draaien. Nou, helemaal. Oké, okay, doei. Nee, kan je wat vertellen? Wat heb je allemaal ja, meegenomen voor een muziek? We, Beetje lekkere nummers? Als het goed is uh, krijgen we bezoek van uh, Rafael Caffa. Die kon uh, zijn nieuwe single uh, Ga Uit Mijn Leven uh, promoten. En dan gaat hij ook natuurlijk eventjes vertellen... wat hij uh, ja, zo nu en dan al doet. Uh, naast het zingen en dergelijke. En uh, we gaan natuurlijk ook nog eventjes bellen met Johnny Valentino... En zijn nieuwe single die heette Dit was de laatste. Ik hoop het niet voor hem. <laughs> oh jij, yeah. dat belooft niet van goed. <laughs> en uh, Ricardo Kamp gaan we bellen. En hij hebben het over Alleen Jij. Alleen Jij. Alleen ja. Jij. Oh, en, en Stanley Azes gaan we ook nog bellen. Oh, kijk. Ja, ja, ja. Nou ja, de telefoonrekening wordt weer opgevoerd ja, bij de, bij de opgevoerd. radio. Dus uh, als de penningmeester luistert, weet hij ook waar hij aan toe is. Ja, nou ja. Nou, wordt gezellig en uh, verzoekplaten kunnen uh, uiteraard ook weer aanvragen bij je, toch? Ja, eventjes naar uh, www.zfmartiesten.nl www.zfmartiesten.nl Even een formuliertje invullen en dan uh, ga je de plaat draaien. Ja, dan gaan we hem draaien. Zeker, nou hartstikke leuk. Verder nog wat te, te melden? Of ga je zo meteen vijf nou ja, uur maar even vertellen? Uh, over, over twee weken hebben we natuurlijk... Uh, lekker een lang uit, ja, nee? ja Ja, ja, ja, ja. wordt nee. voor jou. Ja, ja en, en, en dan kom, uh, komt er dus... Uh, een beetje uh, Jesse jessie uh, uh, op bezoek. Leuk, leuk, leuk. En natuurlijk Joyce nog, de oude bekende. Joyce Martens. Kijk. Met uh, ukulele. Dat wordt een hele leuke uitzending. Ja, ik heb er nu al zin en, in. Ja, en er zijn nog meer dingetjes die, die gaan komen. Oh, okay. en die, die weet jij nog niet. Maar nee, oké, oké. oké. Wanneer krijg ik dat te horen als we tijdens het programma bezig zijn of zo? Nou? Uurtje nee, van tevoren. Oh ja, hartstikke. Nee, het wordt een hartstikke mooie uitzending over ja. twee weken. Zet hem in je agenda ja. van twee tot zeven uur. En dan wie er allemaal bij zijn. Nou, iedereen is wel... Nou, dat wil ik ook niet zeggen, maar... Sommige mensen zijn welkom. Hé, Joost. Ja, hoor. Hij houdt zijn mond. Oké, nou, we gaan nog twee plaatjes draaien. Eentje is speciaal even voor AJ... omdat ik zeker weet... dat hij deze serie van The Monkeys geweldig vindt. Hier is hij nog een keer. Albert-Jan, Daydream Believer. I could hide beneath the wings...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 D. Monkeys en Daydream Believer. Ja, we gaan naar het nieuwste weer. Nog één plaatje tot aan die, die tijd. en dan, dan is het weer tijd voor Entertainment voor You met Fred Hey. Tussen vijf en zeven uur. Geniet van een mooie zonnige zaterdagavond. Heerlijk weer hier in Zandvoort. Kids from Fame is de laatste. Here, as I watch the ships go by.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 myself or oh why and if there ain't